met het nos Journaal. Het land een nederlaag voor de mensheid. De op een hoogste bestuurder van de rooms katholieke kerk heeft felle kritiek op het eerste ja in het referendum over het homohuwelijk. Kardinaal staatssecretaris Parolin is bedroefd over de uitkomst en zegt dat het Vaticaan meer moet doen om het geloof uit te dragen en het huwelijk tussen man en vrouw te verdedigen. De paus heeft nog niet gereageerd op het Ierse referendum. Voor de kust van Griekenland zijn bijna 300 migranten gered. Ze zaten op overvolle rubberboten. Onder de vluchtelingen zijn veel vrouwen en kinderen, vooral uit Syrië en Afghanistan. Vandaag presenteert de Europese Commissie voorstellen... over de opvang en verdeling van vluchtelingen over Europa. Hamas heeft zich vorige zomer in Gaza schuldig gemaakt aan schokkende oorlogsmisdaden. Dat zegt Amnesty International... Volgens de Mensenrechtenorganisatie heeft Hamas tijdens de strijd tegen Israël... tientallen Palestijnen ontvoerd, gemarteld en doodgeschoten. Vaak werden de Palestijnen ervan beschuldigd dat ze samenwerkten met Israël. Maar onder de slachtoffers waren ook leden van Fatah, de politieke tegenstander van Hamas. Dieven hebben in Duitsland een koffer met een donornier gestolen. Medewerkers van een donorbureau waren met het orgaan per trein op weg naar een operatie... En op een station in de buurt van Keulen werden ze afgeleid en werd de koffer gestolen. De politie denkt niet dat de dieven het hadden gemunt op de nier, maar op een willekeurige koffer. Medewerkers van DAF in Eindhoven gaan staken. Vrijdag leggen ze 24 uur het werk neer. De werkgevers hebben het ultimatum van de vakbonden afgewezen. De bonden zijn ontevreden over het loon en regelingen voor ouderen. Bij DAF in Eindhoven werken zo'n 5500 mensen. Dan nog het weer. Het is vrijwel overal droog. Overdag afwisselend zon en bewolking. En het wordt dan 15 tot 18 graden. Dit was het Zandvoort, Zandvoort Heeft Het. Al 25 jaar. En jij beleeft het. ZFM. In 2015. Al 25 jaar. Live. ZFM. Met, Met nu de nacht.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 You're the night You're the color of my blood You're the cure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 To feel so much love So much love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 Touching me when love is progressed. no, I can fight it She got my soul, she's captured me Holds my hostage when I hear that beat I won't take these shots at my feet Cause they're the only thing I'm gonna be free. that's why I'm a slave to the music No, I won't stop to my heart a preacher when your soul is down. It could be a lawyer on a witness stand, but I'll never love you like I can, can. He could be a stranger.